Het is vijf uur, die ook het raam met het NOS-journaal. In Alkmaar heeft een grote brand gewoed op een industrieterrein. De brand brak rond één uur vanochtend uit in een antiekzaak op het terrein. Het pand is helemaal uitgebrand. Naastgelegen gebouwen liepen schade op. In het dak van de antiekzaak was asbest verwerkt. De deeltjes hebben zich in de omgeving verspreid. De brandweer heeft het gebied afgezet en ruimt de deeltjes op. Bij de brand in Alkmaar raakte niemand gewond. In de gemeente Edam-Volendam is het college gevallen. De minderheidscoalitie van CDA en Volendam-80 sneuvelde... nadat VVD, PvdA en GroenLinks het vertrouwen in de twee wethouders hadden opgezegd. In de fusiegemeente Edam-Volendam wordt al maanden geruzied. Er is voor de ambtenaren een nieuw kantoor gekocht in Edam... maar de Volendammers willen in hun eigen plaats blijven werken. De PvdA stapte daarom een paar maanden geleden al uit de coalitie... en nu is dus de rest van het college gevallen. Volgens de oppositie traineerden de twee wethouders... een raadsbesluit over de kwestie en hielden ze informatie achter. De Amerikaanse overheid wist al maanden van het bestaan... van Syrische martelfoto's. Volgens de New York Times heeft een medewerker... van het ministerie van Buitenlandse Zaken... de foto's al in november gezien op een laptop. De 55.000 foto's van doden en mishandelde gevangenen... kwamen deze week in het nieuws. Ze werden Syrië uitgesmokkeld door een overgelopen militair... Volgens juristen kunnen de foto's dienen als bewijs tegen president Assad, maar Obama kon er niets mee, schrijft de New York Times, omdat niet kon worden vastgesteld of ze authentiek zijn. Volgens de krant gaat de regering er nu van uit dat de foto's echt zijn. Het weer, het is nevelig, er kan wat neerslag vallen, later vandaag zo goed als droog, soms breekt de zon door, temperatuur ligt tussen de 0 en 7 graden. Morgen is het bewolkt met soms wat motregen. Het wordt dan maximaal 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Max. Zister, is Nachtzuster met Ron vergouwen. kriebelhoest, soepballetjes, openbaar vervoer, zonnebanken, blozen, dromen, gloeilampen, eh, de opvolger van de dvd... Hoeveel pk heeft een auto maximaal? Dat zijn vragen die allemaal zijn opgeworpen de afgelopen drie uur. Welkom terug bij het laatste uur van Nachtzuster. Ja, we zoeken nog antwoorden op, uh, op dit soort vragen. En we zoeken nog nieuwe vragen. Dus als je uh, denkt, nou ik heb nog een vraag en die heb ik altijd al in mijn hoofd. Uh, gehad En daar wil ik nu eindelijk wel eens een, uh, een antwoord op hebben. Bel ze door 0800-1121. En wie weet uh, spreken we elkaar zo meteen. Um, mailen, dat kan ook. Ik ga even de administratie afwerken. Mailen via uh, nachtzuster.omroepmax.nl. Chatten, ook niet onbelangrijk, want we hebben een hele actieve chatgemeenschap. Ik zou zeggen, voeg je daarbij via omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan even klikken op chat... En euh, euh, twitteren, dat kan ook nog. Het rondvergouwen, of natuurlijk het Nachtzuster. Welkom bij Nachtzuster. Zometeen doen we het cryptogram, maar eerst even een plaat. Ja, ook voor de Eagles was het uh, One of These Nights. Hans, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel, wat uh, kan ik voor je doen? Nou, ik heb een antwoord. Of een aanvulling op het antwoord. Uh, namelijk van het vermogen van de Oranjes. Ja, hoeveel? Uh, wat is het vermogen van de Oranjes en hoe komen ze eraan, was de vraag. Nou, uh, ik weet alleen hoe ze het behouden hebben. Want tijdens Tweede Wereldoorlog zijn Duitsers constant op zoek geweest naar het geld van de Oranjes. Maar ze hebben het nooit gevonden. En uh, Klaus, nee, Bernhard, die had het allemaal onder de naam van Amsterdam in Berlijn geparkeerd bij banken. Dat vele, vele miljoenen. Kijk aan. Dus als dat niet was gebeurd, dan, dan hadden... Nou ja... Dan was de familie nu bankroet geweest. Nou ja, of ze hadden het misschien gedeeltelijk wel weer terug kunnen claimen... maar dan was het in ieder geval niet zoveel geweest. Nee, maar uh, hij had alles op naam van neefjes uh, en zijn moeder... En, uh, en zo had hij geparkeerd in Berlijn. Aha, dat wist ik niet. Wat leuk. ja. Of tenminste, dat, uh, leuk, uh, leuk weetje, ja. Het is een leuk weetje, maar uh, ze, de Duitsers die hebben zich suf gezocht naar het geld van de oranjes, terwijl ze er met een dikke grond bovenop zaten. <laughs> Wat grappig. Ja. ja, die Bernard die wist wel hoe hij het moet aan, moest, uh, moest aanpakken. Het geluid valt hier weg. Nou, bij mij is het goed hoor. Oké, okay, ja, nee, er vielen hier van alles even uit. Dus ik, ik stond even met mijn, uh, met mijn mond vol tanden. handen. <laughs> maar je bent er weer. Kijk aan. Um, ja, Bernard, die was me, dat was me er een. Um, nou, dankjewel voor het bellen. Uitstekend. En, uh, en nog een gezellige dag. Ja, yeah. <laughs> oké. <Okay. laughs> Um, ja, dat kan zomaar hier gebeuren. Mijn, uh, het, het geluid op mijn koptelefoon uh, viel weg. Dus ik, ik had helemaal geen geluid meer. En... Uh Overal viel geluid, het geluid even weg, dus uh, nou, uh, er was even een, een interne uh, kortsluiting geloof ik. Welkom terug, uh, Radio 1, Nachtzuster luister je, 0800-1121. Dat is uh, het telefoonnummer wat al de hele nacht gebeld wordt met uh, vragen en antwoorden. Leuke vragen, uh, rare vragen, domme vragen, leuke vragen, intelligente vragen. Alle soorten vragen zijn hier gewoon welkom uh, en dan gaan we met z'n allen op zoek naar het antwoord op Echt Alle vragen, je kan het zo gek niet bedenken en je kunt hier terecht um, met uh, je vragen. We gaan naar um, mevrouw Stenen. Hallo met uh, aan Steen uit Nijmegen. Goedemorgen, Hans. Goedemorgen. Viel uh, bij jou ook het geluid even weg of niet? Sorry, viel bij jou ook het geluid even weg. Nee, oh, ik hoor je wel goed. Ja, nee, daarnet viel het geluid even weg en ik geloof dat uh, dat op meerzenders was. Uh, als ik het nu... Nou, misschien uh, heb je de abonnement ook betaald. Oké, okay, nou, in de studio viel al het geluid even weg. Dus het was even oh, een soort... je een... nog? Ja, nee, nu ben je er nog, Ans. Okay. Nee, ik, ik leg het even uit, omdat ik weet niet of jullie gehoord hebben... dat ik een tijd stil was, of dat het geluid ja, op de radio ja, ook stil was. Gehoord, ja, ja. nou ja, goed. Ja. In ieder geval weet je nu hoe het zit. Ans, okay. we dwalen af. Waar bel je voor? Ik bel over die ballen in de soep. Ja, leuke vraag was dat. De ballen in de soep. Uh, ja, nou, eh... Um... Ja. Ik kom zelf uit, oorspronkelijk uit Engeland. En vroeger aten wij soep, maar die noemden dat stew. En dat is een soort etensoep. Alleen, daar zat vlees in, aardappelen en groenten. Huh? En in plaats van vleesballetjes, waren de ballen gemaakt van deeg. Ballen, geen balletjes, maar ballen. En die waren van deeg gemaakt. Oké, okay. geen vlees. Geen vlees. Daar, die vlees zat wel in de soep, maar niet in de ballen. Deegballetjes? Nee, balletjes, nee, die waren ballen. Hm. Die waren vrij groot. En die kregen je één bal, en dan, ja, een bord soep. Maar die, die ballen zat in de soep dan. Hè. Die waren daarna, als die vlees nog eens gekookt was, die kwam die deegballen in. En gebeurt dat nog? Of was dat iets wat. wat nee, dat weet ik niet, want ik ben een jaar niet meer. Uh, ik woon al jaren hier. En dat die mijn moeder altijd, meestal, die, moeder die dat vroeger. Ik weet niet, nou, als dat uh, puur uit armoede was... dat je hem altijd in, in plaats van gewoon vlees en aardappelen en groenten op de bord... die kreeg je dan soep, dikke soep, heel dikke soep was dat. Dan kon je hem bijna een mes insnijden Aha, ja, dat was dus uh, dat... veel goedkoper natuurlijk, het, uh, het deze. Wel, wel lekker, wel lekker. Ja, ja, nou, ik kan me er ja. iets bij voorstellen, ja, zeker. Ja. Maar um, ik zeg, um, ja, het was... Vrij dik, net zoiets als soep als je een paar dagen een dag hebt laten staan. Ja. Yeah. En dan, uh, ja, dan wordt die, die, die, die soep en alles bij elkaar gekookt. En daar uh, als het bijna klaar was, dan kwam die uh, dikke ballen in, net bijna net zo'n grote tennisballen, van deeg. Hoe is het precies, die gemaakt had, bloemen en, en, en water, wat is de wijze, dat weet ik niet, maar die worden opgerold, en dan, ja, dat was het, dan waren de balletjes in de soep, of de ballen in de soep. En wat is dat lang geleden dat je die voor het laatst hebt gegeten? Oh, dan moet zeker uh, hebben keken. Nee, nou, Dan moet ik even zeggen hoe leuk ik ben. Maar dat is dus zeker 60 jaar geleden. Zo. Ja, ja. Ik heb ze nog nooit gezien volgens mij. Nee, ik weet niet als dat nog. Ik denk niet dat het nog is hoor. Dus ik, ik zeg ik was iets de laatste keer. Denk dat ik gegeten heb is een jaar of. Ik was een jaar of acht, negen of tien. zoiets. zoiets. Hm. Net, net pas net na die oorlog dan. Ja, en toen kwam je in naar Nederland en toen had je opeens. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Ik ben pas hier in. Uh, uh, even kijken. 1963. Maar in, toen je in Nederland kwam, toen had je opeens uh, soepballen van vlees. Ja, ja maar daar maak ik nou ook soep. Maar gewoon, uh, met gewoon kaakballetjes erin. Maar dat was, dat was wel iets nieuws dan? Voor mij wel, maar. Ja. dan is het ja. toch echt die typisch Nederlands? Dat was de vraag die je uh, eerder was opgeworpen. Ja, maar die, die, die, we hadden het over, over ballen in andere landen. Ja, en dat was het bij ons in Engeland dan, hè? Ja, oké. Okay. Nou, ja. nou, dankjewel. Voor, ik vind het uh, weer een leuke aanvulling. Ja. ja. De deegballetjes okay. hebben we ook gehad. Oké. Okay. Ja, oké. Okay, Graag gedaan, Dank. Daag. Dag. 0800-1121. Als je alles weet over... ja, Het is een leuk onderwerp om kwart over vijf ochtends. Soepballen. Um, bestaan die alleen in Nederland of uh, ook in andere landen? En uh, ja, zijn dat dan andere ballen? Uh, we hoorden er net al in Indonesië, heb je weer een ander soort ballen? Nou ja, dat soort uh, uh, leuke details over dit onderwerp uh, mag je doorbellen. Maar het mag ook overal uh, um, overgaan uh, waar het vanaf nog niet over is gegaan. Um, Carmen? Ja, ja. Goedemorgen, waar bel jij voor? Ja, goedemorgen. Ja, ik zit al een tijdje met een vraag waar ik heel benieuwd naar ben. Ja. Um, het, ja, het gaat over AOW. Het is zo dat um, AOW bouw je op in 50 jaar tijd. Ja. Je moet 50 jaar in Nederland wonen en werken, of wonen, en of werken. En elk jaar bouw je 2% van je AOW op. Dus na 50 jaar heb je recht op 100% AOW als je 65 wordt. En ja. um, nou is mijn vraag, want ik uh, ja, ben wel eens uit Nederland weg geweest uh, delen van het jaar. Maar dan bouwde ik toch, ook als gedeelte van het jaar gewoon in Nederland uh, ingeschreven stond, bouwde ik toch met 2% op. Hey. Ik, ja, Want als je dus gewoon uit Nederland weggaat, dan, uh, ja, dan bouw je dus minder AOW op. En dan krijg je dus niet de volle 100% uh, op je 65ste. En mijn vraag is nu: uh, is er een minimum een aantal ja, en minimum tijd dat, dat je in Nederland moet wonen o, of werken? ...in een jaar om toch je 2% op te bouwen. Bijvoorbeeld uh, ja. drie maanden of een half jaar of een maand of zoiets dergelijks. Daar denk ik erg benieuwd er naar of er een minimum tijd is dat je hier moet wonen of werken. Ja, ...voor nou. je 2% opbouw. Goeie vraag. Ja, ik, ja het is gewoon een beetje laat eigenlijk. Ik bedoel, uh, <laughs> maar ik hoop toch dat iemand uh, ja, me daar een beetje uit kan helpen. Nou, we hebben nog drie kwartier, dus uh, dat, uh, dat, ja, uh, dat moet wel waar. goed komen, denk ik. Want... Um, ja ja oh. dat hoop ik ja want ja je, je maakt je zorgen nu een, een beetje wel ja een <laughs> beetje wel ja ja, zo, ja als je namelijk die 100% niet opbouwt dan krijg je je levenslang dus minder AOW ja en dat is natuurlijk wel zon ja dat is zonde natuurlijk ja zeker ja nou. oké okay, nou we gaan even kijken of er of er een antwoord op komt 0800 1121 ja ik ben heel benieuwd dank je voor het bellen Oké, niks. Oké, dag Carmen. Dag. dag. Dag. Nou, kijk, dat soort vragen kun je ook gewoon stellen. Het mag echt overal over gaan. Uh, ja, voordat mensen ongerust worden. De crypto, ik ben hem niet vergeten. Ik ga hem zo meteen ook, uh, ook doen. Um, en uh, dan mag daar ook voor gebeld worden. Maar zeker ook met nieuwe vragen. Um, 0800-1121 is het, uh, het gratis telefoonnummer voor al je vragen. En de crypto. Zal ik hem nu doen? Naast... Nou, Zometeen. We gaan eerst nog even naar Koos. Ja, hallo met Koos. Dag Koos, hallo. Ik, ik lag half te dommelen, maar werd klaarwakker toen ik iemand een antwoord hoorde geven op mitochondriën, Die verder niet verhinderd werd door enige kennis van de celbiologie. Dus ik wou er graag wat over zeggen nog, want het klopte niet, het verhaal. Kijk, en daar Dat zijn we was ook was. het programma voor. We kunnen altijd aanvullingen en verbeteringen gebruiken. Iedereen mag bellen, dus ook de mensen die de klepel en de klok... Uh, nee, je kent het Dat wel. Het ja, precies. Dat, dat, ma dat leefen, mag allemaal, ja. maar dan is het heel goed dat je nu belt om het te verbeteren. Ja, precies. Uh, er werd, er werd, uh, ik heb de vraag zelf niet gehoord, maar de vraagsteller heeft blijkbaar een relatie gevraagd tussen mitochondria en DNA. Wat ja. de vorige antwoorden uh, uh, goed had, was dat het DNA-fabriekjes zijn. Van, nee, sorry, de energiefabriekjes zijn in elke cel. Ja. Zowel bij planten als bij dieren. Mm -hmm. Maar het zijn ze hebben wel degelijk DNA. En dat komt omdat het eigenlijk uh, bacteriën zijn die. Nou, men vermoedt ongeveer 3, 3,5 miljard jaar geleden, de cellen zijn binnengedrongen. Uh. En dat, dat zien wij dagelijks gebeuren met ziekteverwekkers. Maar deze maakte de cel niet ziek, maar dan gingen hem daar helpen. Dus de cel die heeft deze bacteriën binnengehouden. Die jongens die noemen we nu mitochondria, maar het waren zelfstandige bacteriën met hun eigen DNA. Yeah. En die zitten er al, die zijn, die hebben zowel, die je zowel in planten als in dieren... Waaruit je kunt concluderen dus dat ze in de cel zijn gekomen voordat de planten zich van de dieren afsplitsen in de evolutie. En dat is verbonden zo lang geleden. Ah. En wat is nou het aardige van dat DNA wat de mitochondriën nog hebben? Uh, wat de vorige uh, beantwoorden wel goed had, is dat hij zei: ja, DNA is een kern. En uh, elke keer als er, als er een uh, bevruchting plaatsvindt van twee ouders en er komt een kind uit, is dat weer anders. Hij lijkt op zijn ouders, maar is niet hetzelfde. Maar het DNA van de mitochondriën, dat verandert niet daarbij. Dus je krijgt het DNA van de mitochondriën onveranderd door. En het grappige is uitsluitend van je moeder. Het gaat, hey. namelijk, het gaat namelijk met de eicel mee en ja. niet met de spermacel van de man. En dat geldt bij planten en bij dieren ook weer. En dat is de aarde van het van DNA van de mitochondriën. Het verandert niet. Zij het dat het eens in de 10.000 jaar gemiddeld verandert. En dus kunnen wij aan het DNA van de mitochondriën zien. ...waar jij van afstand op die manier... ...hebben ze, hebben ze Jasper F. bij die moord van Marianne Vaatvrouw ook achterhaald... Ja, ...waar ja. die moest zitten... Ja. ...en daarna hebben ze met DNA uit het kern gezien, gezien, ja ...dat is dus die vent precies. Ah, okay. Maar uit dit soort dingen weten we onder andere... ...dat wij hier in Europa... ...afstammen van zeven vrouwen... ...en meer niet. Nou, dat, dat is het aardige van die begon DNA-DNA... ...daar kun je allerlei dingen aan zien ...die je uit het kern-DNA niet kunt afleiden. Nou, duidelijk... Ik ben heel blij dat je belde. <laughs> misschien misschien stammen wij van dezelfde moeder af. Ja, nou. Dat, dat, dat, ja. Ja, nou dat, dat, dat, interessant onderwerp. Ik, uh, ik ga hier ja. ook uh, morgen nog eens even induiken, denk ik. Ik vind het wel intri intrigeerd. Oké. Okay. Dank je wel voor het bellen. Goed zo. Ja. Dag. Dag. I'm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 Jackson, Human Nature was dat. Um, ja, het telefoonnummer mag inmiddels bekend zijn. Ik ga het toch nog een keertje noemen. 0800-1121. Uh, gratis nummer met al je vragen en antwoorden kun je daar terecht. En, u zit er natuurlijk al op te wachten, het cryptogram. Ja, we gaan het toch maar even doen. Want uh, anders komen we zo meteen uh, natuurlijk in problemen met het Radio 1-journaal. Um, nou, pakt de uh, cryptogramboekjes er maar bij. Uh, en dan gaan we uh, lekker puzzelen. Ehm... Uh, de opgave van deze week voor een mooie prijs. Het cryptogram van vandaag. Twaalf letters. En de opgave is satire voor een appel en een ei. Satire voor een appel en een ei. Nou, ik zou zeggen: breek uw hoofd er even over. Dan ga ik intussen even praten met. Uh, met wie ga ik praten? Met Koos volgens mij. Goedemorgen. Hallo. Uh, Andries. Oh, Timo. Ik hey, dacht Timo. Ik herken je stem. Hallo. Wie heb ik nu aan de lijn? Hallo. Wie heb ik aan de lijn? Martin. <laughs> Martin. Het, het hele... Alles loopt hier door de wacht. Ja, we hadden net een kleine storing hier. Bij mij viel het geluid weg. Ik geloof dat het bij jullie nog wel te horen was. Maar hier was een soort blinde paniek wat er, wat er uitbrak. Dus we moeten allemaal nog even bijkomen hier. Martin, wat kan ik voor je doen? Ja, ik had een antwoord op de zoepballetjes. Ja. Ik hoorde die mevrouw uit Nijmegen... die van oorsprong uit Engeland kwam. Ja. En die sprak over deegrollen in de, de zoep. Maar dat is niet alleen in Engeland. Dat is ook heel goed bekend... zowel in Duitsland Oostenrijk... de zogenaamde noedelsoep. Maar dat de zoepballetjes... Yeah. de zoepballetjes waar het nou eigenlijk om gaat... die werden vroeger... Wat ik ooit al eens van mijn moeder heb gehoord, ik ben inmiddels 74, dat werd gedaan uit zuinigheid. Dan werd er een beperkt aantal vlees en hoeveelheid vet samengedaan, dat werd dan gekruid. Mm -hmm. En dat werd dus in de soep gedaan, dat de mensen wel de nodige vitamine binnen kregen. Ah. Kijk aan. Begrijpt u het? Ja, nee, ik, ik zit, ik zit, ik zit vol, uh, vol aandacht te luisteren. Ja, Ieder land heeft dan blijkbaar ja, toch weer zijn eigen balletjes. Gehaakt, gehaakt. Momenteel wordt gezegd van gehaktballetjes worden balletjes gedraaid. Ja. Maar vroeger had je bijvoorbeeld 30% vlees van de balletjes... en 70% was vet. Mm -hmm. Dan kreeg je toch een bepaalde uh, vet in de soep... wat goed is voor je uh, gesteldheid van je lichaam. Oké. Okay, ja. Yeah. En daar is in de loop der jaren is het vet, merendeels verwijderd, zit nog wel vet in... maar de percentage is veel minder geworden. Ah, oké. Okay. Dus en dat is eigenlijk de oorsprong waarom de balletjes in de soep... te gedaan van vroeger uit. En zo komen ze in de soep terecht. Kijk aan. Ja. Maar de, de, echte, de echte vleesballetjes, de, de gehaktballetjes... de kleine gehaktballetjes zoals wij die in de, in de soep hebben... komen die ook ergens ja. anders voor, weet jij dat? Kijk, wat ik ooit van mijn moeder, want ik die vraag, die, die ik, heb, dat ik hoorde het hele programma de hele nacht aan, iedere donderdagavond, omdat ik dan altijd met mijn werk bezig ben. Maar ik heb dat vroeger al mijn moeder wel eens gevraagd, van waarom, ik, ja, mijn moeder deed altijd rundvlees en gehaktballetjes. Mm -hmm. En dan was het antwoord, jongen, het is vroeger gemaakt uit goedkopigheid. Toen ja. hadden we geen vlees, toen werd er dus zeg maar 30 of 40 procent vlees en de rest werd vet gedaan. Ja. En, en vaak werd de zo meer een deel de winterdag gegeten als de zomerdag. En dat de mensen dus een bepaald vetgehalte in hun lichaam moesten hebben... dat ze meer weerstand hadden voor het weer... dan werden van daaruit werden die balletjes gedraaid. Aha. Maar door de welvaart is het vet minder geworden en het vlees is meer geworden. Het is eigenlijk, ja, eigenlijk een traditie van vroeger uit. En uh, ja, we werden steeds rijker, dus we hadden ook steeds meer geld voor dat vlees natuurlijk. U? En vroeger was er natuurlijk geen geld voor vlees en tegenwoordig wel. Ja. Dus dat heeft er natuurlijk ook mee te maken. Maar dat werd vroeger puur uit goedkoopheid... omdat de mensen weinig geld hadden... en de, de, de, de werkzaamheden veel, veel lichamelijk veel zwaarder waren... als, als vandaag de dag. Ja. En dan moesten die mensen moesten bepaalde gehalte in hun lijf hebben... Hè, om punt één goed te, door de kou te kunnen komen... Uh, dat ze sterker voor hun werkwaarde En dat speelde allemaal een rol mee. Ja. Oké, okay. nou, we zijn weer een stapje dichter uh, bij de volle waarheid. Ja, prima. Dankjewel, Martin. Ja, graag gedaan. Succes met je, programma. Ja, we zijn er al, nog een half uur. Okay. <laughs> dag, ja. dag, Martin. Hoi. Ja, en dan uh, Timo. Dag, Timo. Hoi, hey, man. Timo. Goedemorgen. Hoi, hey, goedemorgen. Vertel, uh, jij um, hebt altijd vragen, antwoorden. antwoorden op uh, vragen die nog nou, openstaan. Ja. Antwoorden is een, is een groot uh, woord. Maar in ieder geval. Uh, waar, uh, opmerkingen die ik niet als leugen kan ontmaskeren. laat ik het daar maar op houden. <laughs> Vertel, brand los. Uh, nou, ik begin toch even aan op het laatst bij Carmen. die het had over 50 jaar. Uh, opbouwen van de AOW. Ja. Ik had ooit. Ik meen te ont hebben onthouden dat het 40 jaar was. Maar dat wil ik even vanaf zijn. Maar goed, als ik dat soort vragen heb, bel ik altijd 1400. Uh, telefoonnummer 1400 van de Rijksoverheid en daar staan ze je uitmuntend te woord over uh, wat je rechtspositie is en hoe je die opbouwt en waar op de radio mee wordt geadverteerd met mijnpensioenoverzicht.nl geloof ik dan ja. meen, ik, meen ik dat daar ook uh, de, de opgebouwde AOW-rechten staan vermeld dus als je dat toch gaat opzoeken voor je, pensioen van, je bedrijfspensioen dan kan je daar ook uh, je AOW-rechten volgens mij uh, zien die je opgebouwd hebt maar ja, als iedereen, het, als iedereen het gaat opzoeken via zo'n nummer of via internet, dan kunnen we ons programma wel in de prullenbak gooien, natuurlijk. Ja, dat is waar. <laughs> maar ik dacht dat het 40 jaar was. Ja. En okay. uh, ja, de, de precieze opbouw, weet ik niet. Maar goed, ik denk in ieder geval, ja, dan kan je verder zoeken, laat ik het zo zeggen, bij mijn betrouwbare bron. Ja. Maar over de schade aan het glazuur met suikervrije mentelsnoepjes... die helemaal in het begin gesteld werd. Ja. Wat ik weet in ieder geval is dat suiker een ideale voedingsbodem is voor bacteriën en dat die daarmee plak maken op je glazuur, waardoor ze zich zeg maar vastzetten op een plaats en daarmee je glazuur aantasten. Maar wat ik ook weet van mijn mondhygiënist is dat iedere keer als je eet, dan doen de voedingszuren in je eten en dat zit in alle eten min of meer. Mm -hmm. Maak je glazuur zacht. En als je meer dan zeven keer per dag eet, dan wordt het glazuur zo vaak zacht geworden dat het zich niet meer herstelt en niet meer hard wordt, dus het, het zacht blijft. Uh -huh. Dus op zich doen de voedingszuren in eten, die maken je glazuur zacht. En ja, de suiker is gewoon een ideale voedingsbodem voor bacteriën om zich in vast te zetten, hard plak te vormen, waardoor ze op dezelfde plaats kunnen blijven, niet weggepoetst of weggespoeld kunnen worden. En daardoor, zeg maar, die zuren op, iedere keer op dezelfde plaats uh, maken, waardoor uh, daar gaatjes door ontstaan. Oké, okay, ja, dat was die vraag naar aanleiding van de verschillende soorten cola, hè, was dat? Nee, dat was naar aanleiding van de suikervrije mentelsnoepjes om zijn uh, ademhaling wat uh, gemakkelijker... Oh ja, die hadden we ook nog. Ja, ja cola, uh, cola kwam ervoor. Ja, klopt. Ja, nou, nee, dat kwam erna. Dat was een andere vraag over suiker. Goed dat je hem het allemaal zo goed bijhoudt. Met light en zero. Dan de volgende. Uh, dan, dan die vraag over de afkoelende vloeistof in een petfles... Ja. Ik denk dat uh, een vloeistof, omdat de lucht koud is en de vloeistof heet, dat de vloeistof van buiten naar binnen afkoelt. Dus dat in, in principe de heeste vloeistof binnenin zit en als je de fles dan schudt, dat dan de warme, het warmere vloeistof zich met de wat koudere vloeistof mengt en dat de buitenkant gewoon weer wat warmer wordt. Klinkt heel plausibel. Ja. Ja. ja, dus dat, dat zou een oorzaak kunnen zijn van de reden dat hij dat met zijn andere hand, weliswaar ja, misschien ook met dezelfde hand, voelt. Over de kriebelhoest... Uh, ik, ik heb zitten dus kijken bij mezelf hoe dat nou werkt... want ik heb ook vaak last van een kriebelhoest... maar kan, zou het niet gewoon kunnen zijn dat er spuug... zeg maar naar binnen glijdt... in het begin van je slokdarm... omdat het niet meer goed afgesloten wordt door je... omdat je amandelen geknipt zijn... of omdat je huig of je, je uh, keelamandelen niet meer goed afsluiten... omdat je wat mm -hmm. ouder wordt... en dat, dat je in feite de irritatie van die spuug die naar binnen glijdt... Uh, probeert weg te hoesten... Ja... Uh, ik, en ik heb ook het idee dat als je door je neus uitademt, wat er bij sport altijd wordt gezegd door je neus inademen en door je mond naar buiten ademen, maar als je door je neus inademt, dat dat proces ook wat vergemakkelijkt wordt. Dus het zou kunnen zijn dat je gewoon door de ouderdom, door wat slappere spieren of door je amandel die geknipt zijn, dat spu dat spuug wat gemakkelijker naar binnen glijdt in je luchtpijp in plaats van je slokdarm. En dat je dat met hoesten dan weer in je mondholte brengt en dan kan doorslikken. Nou, het klinkt heel plausibel, maar als mensen daar nog op verder willen reageren, dan kan dat. En 1121. oké. Okay. Ja. ja, en dan, en dan uh, over het gratis openbaar vervoer. Ja, dat is helemaal tegen de tijdgeest in. De tijdgeest is juist dat je zelf gaat betalen en dat anonieme, gecentraliseerde solidariteit eigenlijk een beetje verlaten wordt. We gaan naar een participatiemaatschappij. Dus als het nu nog niet is, dan zal het er in Nederland denk ik ook niet zo snel meer van komen. Over blozen, daar heb ik nog wel een andere invalshoek in. Ik heb ook bij mezelf naast te gaan, hoe het in het verleden zat... maar volgens mij komt dat omdat je in een, uh, een sociale positie wordt gebracht... waarin je niet denkt te zitten. Dus je denkt dat je een bepaalde sociale positie hebt... ten opzichte van de mensen met wie je omgaat of praat. En als dat in één keer een hele andere sociale positie is... dan weet je geen raad en dan uh, moet je eigenlijk mentale herindeling plegen moet je eigenlijk opnieuw positioneren te ten opzichte van die persoon. En daar heb je dan extra bloed voor nodig, extra zuurstof ja. en extra suiker ook. Om opnieuw dat hele model, zeg maar, wat je in je hoofd hebt te kantelen. Dus als je in een onverwachte of een ongewende, is vaak ook, hè, als je helemaal geen raad weet in een nieuwe sociale positie. Mm -hmm. En dan is die, uh, dat blozen in feite een uiting van dat je er niet mee om weet te gaan. En dan is dat ook een teken van, ja, kan je misschien in een bekendere positie terugbrengen? Dus in feite een soort van. Verkapte hulpvraag. Naar de, degene die je aan het blozen brengt. Kom, oh, ja. help, ik ben geen rap. Ja, Zo kan het ook. Uh, ja? Zo kun je het ook zien, ja. Oké, okay, nog eentje uh, heel kort, uh, Timo. Oh, of heb je, of nou, waren we er? Ja, ik had, ik had heel kort nog een, nog een, nog een drietal. Nee, heel we kort. doen er nog eentje. Want we hebben nog wel, wat bellen hangen. Die wil ik allemaal aan het woord laten. Nou, dan moet ik gaan kiezen. Uh, ja. Even kijken. Dat is ja, maar... Het is allemaal niet. heel kort. We kunnen het ook hierbij laten. Nee, over de is <laughs> doe ik dan maar. Dat is de laatste. Wat ik denk is dat als je dan toch uh, zenders moet gaan schrappen. Uh, dan is het het makkelijkste om de zenders te schrappen. voor de generatie die uh, vaardig is met de digitale media. Dus die op internet sowieso kunnen opzoeken. maar ook via internet wellicht kijken. En dat is dan de jongere generatie. En dat dan zijn oma hem helpt bij het uh, opzoeken van welke programma's op welke zender zijn. Ja, dat is dan het offer er waarschijnlijk wat gebracht wordt. Ja, ja dat was naar aanleiding van de vraag waarom uh, Nickelodeon was geschat uit de varen gids. Hè? Ja, omdat dan de, de, de consumenten van die zender, dat zijn waarschijnlijk mensen die toch vaardig zijn op internet, jongeren. En, en die kunnen heel makkelijk op de gids of op de elektronische programma gids of op de digitale gids of de publicaties op internet kunnen ze opzoeken... welke programma's wanneer zijn. Ja, nou, maar dat is wel weer uh, onhandig voor, uh, voor oma die in de gids wil opzoeken... wanneer het favoriete programma van haar kleinkind komt natuurlijk. En heatbouw, ik zeg het nog even, die heatbouw, dat is geen heatbouw... maar dat is heatbulp. Heatbulb. Als je daar nog meer over wil weten, moet je dat maar op heatbulp zoeken... en niet op heatbouw. Kijk, dat was die gloeilamp die niet uh, warm werd, hè? Nee, die gloeilamp wordt juist wel warm. Die gebruiken ze als warmtebron. Oh, dat was het, ja. Nee, dat werd niet gezegd, maar dat weet ik toevallig nog. Kijk aan. Nou, dankjewel Timo. Ja. Je bent mijn uh, hulp in de, nee, de vroege ben ochtend. Ik ben ja, ik niet. Ik ben van, Timo. <laughs> nee, je bent wel mijn hulp. In voor en tegen. Je begint te blozen. Dankjewel voor het bellen. <laughs> nee. Oké. Okay. Uh, 0800 1121, dat is het, uh, het gratis telefoonnummer waar je je kunt bellen voor vragen. Maar ook voor uh, het cryptogram. En volgens mij belt daar René voor. Dag René. Goeie. Goeiedag, goeiemorgen. nacht. Ja, de cryptogram hoorde jij en jij dacht, die weet ik. Ja. Heb je, heb je er lang moeten puzzelen of dacht je van nou, die, die weet ik gewoon wel uit mijn mouw te schudden? Nou, die had ik vrij snel, moet ik zeggen. Oké, okay. nou dan mag je ook vrij snel het antwoord geven. Ik geef nog één keer de opgave. De opgave was satire voor een appel en een ei. En dat waren twaalf letters. En toen dacht jij? Spot, goedkoop. Ja, heel goed. Spotgoedkoop. Dat was hem. Nou, we gaan even een, een. We gaan aan onze boom met daarin allemaal prijzen. Gaan we een stevige ruk geven. En dan gaan we kijken wat er naar beneden valt. Nou, ik kan niet wachten. Nog een voorkeur voor iets? Ik kan het niet beloven dat je we, dat wilt we sturen. Maar is er nog iets dat je denkt... Ik weet denk niet dan? wat de mogelijkheden zijn. Ja, we hebben boeken, dvd's, dat soort dingen. Heb je een dvd-speler? Nou, kijk aan. Nou, dat uh, zetten we dat erbij. Nou, ik weet niet wat er uh, jouw kant op komt, maar uh, ik ga mijn best voor je doen. We zullen zien. En dank je wel voor het meespelen. Ja, dank je wel. Dag René. Dag jongen. Ja, de cryptogram... Uh, die is dus uh, opgelost. En uh, er komt een mooie prijs. Uh, die gaat naar uh, René. En we gaan snel verder, want we hebben nog een paar bellers. Maar we hebben nog ruimte voor nieuwe bellers. Dus je mag nog steeds bellen 0800-1121. Als je nog een vraag hebt gehoord waar je een antwoord op wil geven. Of een nieuwe vraag. Die mag uh, Astrid dan lekker volgende week uh, beantwoorden. Petra. Ja, goedemorgen goedemorgen uh, Ik heb een antwoord op uh, de vraag over de AOW. Het is... Uh... Je moet 50 jaar in Nederland gewoond hebben tussen je 15e en je 65e. Ah. Dat is precies 50 jaar. En voor elk jaar dat je in het buitenland geweest bent, of niet in Nederland ingeschreven stond, uh, word je 2% gekort. Oké. Okay. Hoe weet je dit zo goed? En, uh, ik heb het namelijk zelf meegemaakt. Ik ben een uh, paar jaar in het buitenland geweest. Ja. En... Uh, de eerste maanden, de, uh, dat was ongeveer drie jaar, mm -hmm. maar de eerste maanden daarvan was ik nog ingeschreven hier omdat ik uh, even uh, ja, ging kijken daar uh, op me voor te bereiden. Yeah. En uh, vanaf het moment dat ik uitgeschreven werd totdat ik later weer ingeschreven werd, dat was uh, niet helemaal drie jaar. En nu heb ik pas bericht gekregen omdat ik binnenkort AOW krijg. Uh, omdat ik twee jaar, elf maanden en een paar dagen uitgeschreven was, ronden ze dat af. En ben ik twee jaar uitgeschreven geweest, dus ik word geen 6% maar 4% gekort. Hm. Je kunt dat voorkomen door uh, als je weg bent AOW door te blijven betalen. Dat moet je dan van tevoren regelen. Yeah. Dat je AOW blijft doorbetalen en dan krijg je wel het volle bedrag. Kijk aan. Nou, goede tip. Goede tip. Ja. Ik denk dat uh, de luisteraar nu uh, uh, wel een hoop tips heeft om uh, ja, in ieder geval te weten wat ze, wat ze moet doen en wat ze nog kan doen. Dus ja. uh, hartstikke goed. Petra, dankjewel. Graag gedaan. Oké. Okay. Goedemorgen. Dag. As, soon as you're born, they make you feel small.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 If you want to be a hero, we'll just follow me. If you want to be a hero, we'll just follow me. John Lennon, ja, een hero, maar wel een uh, working class hero. Andreas, goedemorgen. Goedemorgen. Wat kan ik voor uh, je doen? Het, het was niet het beste. Nummer om een beetje wakker te worden, maar mijn is dat zou zijn. Nou, het is wel, het is wel een aardig nummer, toch? Zeker, zeker, zeker. Uh, hier komt mijn vraag. Uh, ik ben een voetballiefhebber. Ja. En ik weet bijvoorbeeld in de Champions League, als een speler uitgekomen is voor een team, dan mag hij niet in hetzelfde jaar uitkomen voor een andere team, als hij dus verkocht wordt van die ene naar de andere team. Maar mijn vraag is, wat over een coach? Stel voor dat iemand coach is bij Chelsea. Mm -hmm. Dan wordt hij ontslagen en dan wordt hij die in dienst genomen door uh, AC Milan, ik noem maar wat. Mag hij op de bank gaan zitten bij AC Milan gedurende hetzelfde jaar of mag hij ook weer niet? En dit is mijn vraag. Kijk aan. Waarom vraag je je dit af? Omdat ik voetballiefhebber ben. <laughs> Een hoop, maar niet alles. Ja, en ja, voor, de, voor de voetballers uh, horen we altijd een hoop rond die regeltjes, maar de, de, ja, de trainers daar. Uh... Ja, dan horen we heel erg weinig. En ik ben bekend ja. dat de trainer wel uh, mag zitten op de bank uh, bij twee verschillende teams in hetzelfde jaar. Ja, nou, ik, uh, ik zou zeggen 0800 1121. Als er uh, uh, ja, uh, mensen zijn die hier uh, verstand van hebben en hier een antwoord op hebben. Ik vind het een goede vraag. Heel erg, vriendelijk bedankt. Oké, okay. en blijf luisteren. He. Nog uh, 15 Check. minuutjes. Zeker. <laughs> Oké. Okay. Doei, doei, doei. Dag. 0800-1121, dat is het gratis nummer um, als je hier uh, het antwoord op hebt. Um, en er staan nog, nog een paar andere vragen. Nou, open staan ze niet echt. De meeste hebben we wel gehad. Maar je mag altijd blijven bellen. blozen, soepballetjes, zonnebanken. Ja, we hebben het niet over gehad deze nacht. Een hoop onderwerpen. Frederik, goede morgen. Goedemorgen. Ja, hallo. Uh, waar, waar bel jij voor? Nou, ik bel... Uh, toen die vraag kwam over blozen... Ja. Uh, waar dat vandaan kwam... Toen antwoordde de meneer... En die... Zat een heleboel te vertellen over woorden die van... Andere Nederlandse woorden waren afgeleid... afgeleid zoals blozen, van blazen enzovoort. En toen had hij het ook over telen. telecom, televisie, telefoon. Dat telen, dat kwam van het woord vertellen. Maar... Daar ben ik het niet mee eens. Uh, telen is het Griekse woord voor ver... Je kunt dus ook denken van een afstand. Dus telefoon, dat bestaat bijvoorbeeld uit twee Griekse woorden, van verre het geluid. Van, van een afstand. Hè? En telepathie, dat noemde hij ook nog, dat is ook dat je dus iets voelt hè, van iemand die bijvoorbeeld inderdaad bij straat verder woont, vanaf een afstand. En dat is het voorvoegsel tele. Kijk aan. Ja. ja, bent u er nog? Ben je nou? Ja, mensen vragen altijd of ik er nog ben. Ik zit altijd gewoon aandachtig ja, te luisteren. Nee, dat <totstuk> ik niet ja, en, <grijp> dus als je nou bijvoorbeeld televisie hebt, dan is dat een combinatie van Grieks en Latijn. Van tele ver en visie van video, het Latijn soort, dat hebben we samengevoegd. Dus dat tele, daar was ik het niet mee eens wat hij zei. Dat is alles. Nou, dat en, heb, je, heb je bij deze recht gezet. Ik hoor je heel ver. Um, dat heb je bij deze recht gezet. Dat hoor ik je niet meer. Nou, we hebben genoeg uh, problemen, problemen hoor... gehad met het geluid vandaag. Hoor je oh, me nog? Daar ben je weer. Ja? Kijk, volgens mij ligt Houdt dit aan je telefoon. Ooit, uh, wat zeg je? Volgens mij ligt dit aan je telefoon. Oh, dat is jammer. Heb je niets meer verstaan van mij verder? Ik heb het prima verstaan. Ik was al afscheid aan het nemen. Oké, okay, dus <laughs> tot en met telefoon, televisie heb je nog verstaan. Ja hoor, ik heb alles verstaan. Oké, okay, da ja. dank je wel hè. Goed, ja. Dag. Dag. Ja, zo, zo zie je maar. Dat, dat, dat is... Als er een antwoord is gekomen op een vraag, dan, dan kan er altijd nog een, uh, ja, een, een aanvulling komen. Of in dat antwoord, dan klopt weer iets anders niet. Nou, dan bel je gewoon nog een keer. Of uh, dan bel je gewoon op om te zeggen van nee, dat klopt er niet. Want uh, ja, dit is een, een programma wat maar gewoon doorgaat. Vier uur lang, van twee tot zes. Um, en we gaan nu nog even naar uh, mevrouw Pas. Prima, je mevrouw ben mevrouw Pas? Ja, Goedemorgen. Ik had het over de kribbelwoest. Ja, Vertel. Mijn man heeft er al tien jaar last van. Over de kriebelhoest. En uh, wij dachten eerst dat hij uh, iets ergs zich had. We dus zijn naar de rapauto geweest. Daar hebben ze het ondersteboven geke gekeerd. Ja. En het bleek dat hij een gaatje heeft in het middelrif. Oh. En alles wat hij eet waar chemische spullen in zit, begint het te kribbelen. En dan gaat hij hoesten en komt er spuug met uit. Ja, lijkt me niet... Uh... Heel fijn. Ja, en daar is een medicijn voor. Mm -hmm. En het, ja, het komt voor, maar de meeste mensen weten dat niet. Hadden ze toen daar gezegd in het ziekenhuis. Ja, maar dat is, dat, is, dat is niet voor iedereen. Ik bedoel, iedereen heeft wel eens last van een kriebelhoest, nee. maar... Ja, maar ze kunnen ook kriebelhoest hebben als je die medicijnen hebt van je hart, die, uh, die beta -borkers. Ja. krijg je in het begin ook kriebelhoest. Ja, ja. Oké. Okay. Maar het meeste ligt aan het chemische spul wat je eet, de kriebelhoest. Het ligt echt aan wat je, wat je inneemt. Dat is, uh, het, het, kan, ja. het is voornamelijk voedsel wat, wat zo'n kriebelhoest kan Dat veroorzaken. je, je binnen toe ja. ja. Want als we man een chocolaatje durven te eten en die is niet goed... dan begint hij, Pak je iets anders waar chemische spullen zit... dan begint hij ook te, hoesten, te kriebelen en dan komt hij er ook bijna als niet meer uit. Maar pak hij gewoon de producten waar niks van chemische spullen zit... dan heeft hij er geen last van. Kijk aan. Nou, heel goed. Ik, uh, we gaan dit ook weer even doorgeven aan het bellen van Juist. Oké. Okay. Dank je wel. Succes ermee. Oké. Okay. En een fijne programma. Dank je wel. Dag. Doei.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 Ja, Des Radio, niet over olijfjes, maar over het leven. Live. Ja, we gaan nog even heel snel naar een paar bellers... want dan kunnen we nog door een mooi een einde aan breien. We gaan eerst even naar Robert. Hallo, Robert. Hallo. Hi. Ik, ik had begrepen dat, uh, dat het iets over zoetballen ging. Ja. Uh, uh, want ja, ik heb net wakker, ik heb de vraag net hadden gehoord... Uh, maar volgens mijn vrouw komen zij uit uh, uh, Oost-Europa, uh, Rusland en Kazachstan die kant uit. Ah. Uh, daar noemen ze Pelmeni. En dat is uh, in feite net zoiets als grote ravioli. Mm het -hmm. zijn ballen of piramidevormige of schijfvormige uh, uh, deeg is dat. En daar zit dus uh, gewoon gehakt in. En uh, dat is daar een dagelijkse kost. En komt het daar ook vandaan? Mijn vrouw wel, en zij is Kazakstaans. Dus ja, uh, dat heb ik ook tegen de regie gezegd. Ja, ja. Oké, okay. uh, nou, leuk weet je. Uh, ja, nou, het is, uh, het is, uh, ze noemen het over het algemeen Parmeni, en je kunt het in, in diverse Oost-Europese winkeltjes kun je gewoon kopen. Ja. ja en, en, en ze doen het daar in, in elke vorm van soep, alle soorten soepen. Okay. En de uh, Amerikaans noemen ze het ook wel eens dumplings. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, dat is ja. natuurlijk ja. ook een soort van een soebal. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, Robert, dankjewel. Dat kan ik alleen doorgeven. Dankjewel voor het bellen. Graag gedaan. Oké. Okay. Ja. Uh, ja, en tot slot gaan we nog even naar Martin. Martin, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel. Vertel. Nou, die meneer die vroeg van wanneer uh, het nummer van zijn dochter nooit hoorde. Uh, we hebben hem even als service op uh, Facebook.com slash nachtzuster. Daar staat uh, zijn dochter nu met de clip. Kijk aan, heel, dus, dat is gebruik, weer de service. Gebruik, even ja, zien. Uh, De maximale aantal pk's in een auto. Oh, die hadden we ook nog. Ja. Die hebben we ook nog. Nou, dat is de Bukati Vingron. Die werd al genoemd, hè? Uh, is zelf genoemd? Uh, 1200, 100, toch? 100 pk's. 1200 pk's. Oké, okay, nou, die <laughs> heb ik dan net gemist met de Bijl op en de rest. Uh, de vraag over de coach. Uh, mag die in hetzelfde jaar uitkomen voor een andere club? Uh, ja, dat mag. Dat weet kroonkurk te melden. Oké. Okay. En dan hebben we ook nog uh, die lampen. Uh, van zijn die ook in Nederland te verkrijgen? Nou, de grap is: het is dus een uh, lamp die niet voldeed aan de Europese regelgeving. Mm -hmm. Dus hebben ze gezegd van: ja, maar het is geen lamp, het is een warmteapparaat. En die wordt dus ook gebruikt om de kippetjes warm te houden en zo. En dan mag die wel ingevoerd worden. Maar het is een... ja. Dus vandaar. Ander etiketje erop en dan mag het weer wel. Dan mag het weer wel. Hm. Even kijken. Volgens mij, want de rest hadden we alles al gehad, hè? Ja. Ja, je had uh, heel veel bellers dit jaar, deze avond. Dus goed gedaan. Ik heb niks meer voor je. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Sorry. Dat is goed. Ik wens ja. je een fijne avond. Dankjewel. Oké. Okay. Dag. Dag. Uh, ja, ehm... Um... We zijn er uh, volgens mij een beetje uh, doorheen. Um, ik wil iedereen bedanken. Iedereen op de chat. Uh, daar werd ook uh, flinke geholpen. En uh, er werd ook uh, flink gemaild. Ja, en het belangrijkste natuurlijk, de bellers. Ik vind dit echt het, uh, het leukste programma met de leukste bellers. Want dit programma wordt uh, 100% door de bellers en door de luisteraars gemaakt. Ik wil um, uh, René en Martijn bedanken. En uh, veel plezier zometeen met Frederik de Jong. Die is er uh, voor jou met het uh, Radio 1 Journaal. Tot uh, een volgende keer. Dag.